Gestart. Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Britse zanger George hij stierf gisteren in zijn huis in Oxfordshire. Gezegd wordt door Hart falen. Begin jaren tachtig werd George Michael bekend met het duo Wem. Met de hits als Wake Me Up Before You Go Go en de kersthit Last Christmas. Daarna had hij een succesvolle solo carrière. Hij verkocht ruim 100 miljoen platen. George Michael was 53 jaar. In een huis in Dordrecht is afgelopen nacht iemand doodgestoken. De politie meldde rond drie uur vannacht dat iemand zwaar gewond was geraakt bij een steekpartij, maar hulp mocht niet meer baten. Slachtoffer overleed korte tijd later. De politie heeft drie mensen opgepakt. Wat de aanleiding was voor de steekpartij in Dordrecht is niet bekend. Dorka Nina heeft op de Filipijnen tot nu toe aan vier mensen het leven gekost. Drie mensen verdronken door snel opkomend water. Een man kwam onder een vallende boom terecht. De storm heeft huisgehouden in een dichtbevolkte gebied rond de hoofdstad Manila, waar meer dan 12 miljoen mensen wonen. De orkaan is iets in kracht afgenomen.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 Een Fransman heeft in recordtijd in zijn eentje de wereld gezeild. De 48-jarige Thomas Corville deed er 49 dagen en 3 uur over. Acht dagen korter dan het vorige record. Dat dateerde uit 2008 en stond op naam van een andere Fransman. Corville deed er eerder al vier mislukte pogingen om het record te breken. Nu lukte het wel, mede door de gunstige wind.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 Die werden als derde gekozen.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 Zit wat droom en door het hele huis klinkt mooie kerstmuziek. Kerstkans, kip, konijnen en kalkoen. alle cocktail, ham uit de ardennen plus meloen. Kerstmis, kerstmis in de kamer staat een boom met honderd mooie ballen van een piek. Ja, ja, kerstmis, kerstmis en met tante en mijn oom. De tweede kerstdag niet, want die zijn ziek. Kerstbal, schip, konijnen en kalkoen. Van alles cocktail, ham uit de Erdennen plus meloen. Kerstmis, kerstmis, in de kamer staat een boom met honderd mooie ballen van pië. Op smoking zit vol rook. En wat mijn vlinder strikje knelt het elastiek. Kerstkans, kip, konijnen, lentokoe, <middels> garnalen, cocktail, ham uit de Ardennen plus meloen. Kerstmis, kerstmis, kerstmis. in de kamer staat een boom en door het hele huis klinkt mooie kerstmuziek. Kerstkans, kip, konijnen enkel en kalkoen. Verhalen we cocktail, kip met salmonella en meloen. Kerstwitz, kerstwitz, in de kamer staat een boom. met honderdduizend ballen van een piek. En als ik alles door elkaar dringt, word ik schrijn. en naar de kerst ga ik wat doen. Yes, yes, yes, yes. Uh, is de kerstman protestant of katholiek? Yes, yes, yes. Blijft u alle rustig? Geen paniek.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 where are you christmas why can't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 was dead.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 Wish you a great new year. All anguish, pain, and sadness. Leave your heart and let your road be clear. They said that be snow at Christmas. They said that be he, peace honor. Hallelujah, Lord. Ja. Steep inside let my Zie the are... allemaal fijne dag.